Van Burg, toen wij het net overnamen, Hans Liffen en, en ik. Toen vonden we op een gegeven moment in de kelder. 500 uh, flessen, uh, mondflessen met Duitse zoete wijn. En die was zo verschrikkelijk lekker. En dat was een godsgeschrik eigenlijk van Lou. Dat was heel leuk, want die hebben we gewoon in de loop van de jaren. Die hebben we die keur netjes uitgeschonken tegen betaling. Dus dat was wel lekker. Leuk, leuk. <laughs> Ronald, we komen aan het uh, einde van het programma. Uh, we hebben uh, genoten van je verhalen. Die op waarheid gebaseerd zijn. En uh, ik ben je daar zeer erkend voor. Ja, gedaan. Ook, ook de luisteraars. Um, het is een hele bijzondere periode. Monopol is weer een beetje in onze gedachten teruggekomen. Van het kaartje voor Roy Roggers om half drie op zondagmiddag. Tot uh, de club, de jazzclub uh, aan het eind. Ja, aan de andere kant, de nooduitgang, zomaar even te zeggen, op de, wat is het, de, die, die straat, van Alverstraat. De burgemeester van Alverstraat. Bijzonder om dit allemaal weer te horen en de herinnering weer terug te houden. Geef mij tevens de gelegenheid om niet alleen jou te bedanken, maar ook Koord te bedanken voor de muziek en voor de techniek. Koord, je hebt het geweldig gedaan. Ja, dankjewel Pieter. Cor, uh, volgende week dan hebben we hier Gersense op bezoek. En dat is niet zomaar een man. Gersense gaat praten over zijn vader. De heer Sensen, want ik blijf de heer Sensen zeggen... was ze natuurlijk de directeur van het gas- en waterbedrijf in Zandvoort. Hij zou uh, vandaag 111 jaar geworden zijn, vader Sensen. En we gaan praten over de geschiedenis van de vader van Gersense. Hoe was zijn leven hier? En uh, ja, Gerry is geboren in het uh, badhuis hier op het, uh, op het Raadhuisplein. Maar wat weet hij allemaal te vertellen over zijn vader? En dat wordt een hele bijzondere uitzending. Dus volgende week hebben we het over de familie Sensen. Ik denk dat het over het waterbedrijf gaat. Ik ik, deels. Ja, ik denk het ook. Ja. Maar wat weet Ger nog van die tijd? Nou, ik ben heel benieuwd. Uh, laten we wel zijn, Ger is natuurlijk de oude voorzitter van het Genootschap Auslandvoort en weet er erg veel van. We zullen het dan horen volgende dus week. Dus dat is volgende week. En dan over veertien dagen, Cor, dan hebben we iets heel bijzonders. Want jij hebt van iemand een bandje gekregen. Ja, ik heb een, een bandje opgestuurd gekregen uit, uit Drenthe. En daar staat een interview op met Edo van Tetterode En dat is niet zomaar een interview van tien minuten. Nee, dat is echt drie kwartier tot een uur praten over het 1 april genootschap. Hoe het allemaal gekomen is. Ik heb dat bewerkt en dat gaan we uitzenden heb de familie gesproken. Die weten niets van een bandje af. Nee, maar dat... Ik denk dat het bandje voor niemand kent is. Ja, het is een radio uitzending geweest ooit. In Trente. Ja. Zandvoort kent dat niet en weet dat niet. Dus het is uniek dat we dat bandje gaan uitzenden. Nou, Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 1 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Rusland en Oekraïne is de aangekondigde gevangenenruil tussen beide landen begonnen. In totaal zouden 70 gevangenen worden uitgeruild. Vanochtend werden bij een zwaar bevaardigde gevangenis in Moskou twee vertrekkende touringcars gezien. Ook zijn in zowel Kiev als Moskou vliegtuigen uit beide landen geland. Bij de uitruil was ook de oud-commandant van de pro-Russische separatisten Vladimir Tsemag betrokken. Het internationale onderzoeksteam wil Tsemag verhoren in verband met de MH17-ramp. En justitie vindt het van groot belang dat hij beschikbaar blijft. Maar hij is nu dus overgedragen aan Rusland. Onder de gevangenen zouden ook 24 Oekraïense zeilers zijn die zijn opgepakt werden toen ze in de straat van Kerts voeren. Iran is begonnen met het verrijken van uranium in geavanceerde centrifuges, heeft een woordvoerder van het Iraanse atoomagentschap gezegd. Iran zegt nu een capaciteit te hebben om uranium meer dan 20% te verrijken. Volgens experts is het een kleine stap naar de 90% die nodig is voor het maken van een atoombom. Als dat echt gebeurt, houdt het land zich niet aan de afspraken uit het atoomakkoord van 2015. Het Dancefestival. Eiland op Terschelling mag komende week toch niet doorgaan van de rechter. Hij is het eens met bezorgde eilandbewoners die schade voor een beschermde natuurgebied vrezen. Donderdag had het college van burgemeester en wethouders nog toestemming gegeven nadat een locatie was verplaatst. Nederland stuurt extra militairen naar het Caribisch gebied ter ondersteuning van de noodhulp aan de Bahama's. Van een vliegbasis Eindhoven vertrekken 84 mariniers naar Sint Maarten. Daarmee zijn er straks zo'n 550 Nederlandse militairen in het gebied. Door de orkaan zijn zeker 43 mensen om het leven gekomen. Verwacht wordt dat het dodental nog flink zal oplopen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en er trekken buien over het land. Mogelijk met hagel en onweer. Toen de of 18. Morgen minder buien, maar het blijft tamelijk fris met ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Wij kiekten hem haast alle weken, weet je nog wel oudje. Het was alsof dat album soms kon spreken, weet je nog wel oudje? Er was er ook een inmatrozen pak bij. En die leek precies op een jeugdkiek van mij, weet je nog wel?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 Willy Alberti, artiestennaam van Karel Verbrugge. Hij was geboren in Amsterdam op 14 oktober 1926. En al daar overleden op 18 februari 1985. Was een Nederlandse zanger uit de Amsterdamse Jordaan. Daarnaast zat hij ook op als acteur en televisiepresentator. En Alberti werd meer dan 30 jaar na zijn dood nog steeds. Rinnals een van de beste zangers die Nederland ooit voorbracht. Die zowel... Het levenslied als opera zong en dat kon hij ook heel erg mooi u hoort hem nu Willy alberti met ik voel me een koning verlangen naar rijkdom is altijd bestaan we klagen toch vaak zonder reden de een wil juist dit wat de ander bezit waarom wordt dat niet meer verrieden ook ik had het graag er iets anders dat ik met een in een vliegtje zat, maar nu vol ik nog en alleen zijn het weer hoog. Ik voel haar nu daar, ik zie Veel kun je volgen, maar niet meer geluk, En ik ben gelukkig, al ben ik niet weg. Ik voel me kon ik. Het maakt niet veel uit dat je wie geeft staan, En of hebben het leed wat mensen. heel van verdriet en onze te gelukkige dingen. Wat maakt het dan uit of je rijkdom of Dit meer wil bezitten en altijd maar spaar. Eens is en voorbij komt voor ieder dit er. Dan neem je niet mee en je bent alles geweest Ik voel en is maar een beetje een die Voor mij zijn de rekenen en armen alleen. Verlang van het moois nooit verkeer. Illusie die geeft spreekt altijd weer stuk, want veel kun je kopen, maar niet meer gelukt, en ik ben geluk. Al oh, ben ik niet rijk Ik voel me aan koning In het begin heb ik als je vrouw Resoluid. ja af en toe, een beetje bruut, je had zo echt piratenbloed, zo'n ongetemde overmoed. Nu ben je je sportiviteit, en al je wilde haren kwijt. Mijn ridder van het eerste uur, jouw slank figuur werd op den duur. De eerste mal. Mijn ideaal Mijn ideaal Eerst was je geestig En adrem Nu praat je enkel Van Tom Jem Thuis maak je ruzie Om een zen Maar in je club De vlotte vent Daar komen vrienden Naar je zin Met net zo'n dubbele onderkin En de allures Heb je nog de spiegel ben je toch, ondanks je brani en bravoer, een jeun premier op zijn retour. Je komt naar huis toe elke dag, een moedeman man vol zelfgelach en geeft een lauwe kus uit zijn Jij eens mijn vurige charmeur, mijn general De bersjerak rak dat ik verleentjes en bak, wat werd je burgerlijk banaal, mijn ideaal, mijn ideaal, je bent zo ijdel als een pauw, en sloo je uit Rijken was een enig doet, maar zijn hart bleef koel. Niet verwanden, wils voor meisje, dat u haren lippen wiet. Want onder lieden gaat het niet, oh, nee, dan gaat het niet. En zo werd hij schattenrijk, had hij van zijn sluwheid blijk. Steden vechten, mens op pad.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 In Amsterdam op 7 april 2002 was een Nederlandse zangeres en ze zong een overwegend Nederlands repertoire. En u hoort er nu Connie van der Bos met Jackie van de Hoek.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 De tandtest tijd zijn we doorstaan, de klanken van de leer en met liefde bereidt onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort. Daar staat de haringtent en de wabel bent, kopje koffie die zijn wega niet kent, dat de dieren bent en een vrolijk lied verwen. Alles gons en alles beest er, alles trilt en alles leeft er. Ruischend wat het net een fontein. Wat een loopt, wat een loopt, wat een loopt. Het kost allemaal een schijntje. En de vlooien kostte er niks. En of je nou gaat trouwen, of op reis gaat met magere hein, het begin en het einde. Ligt op het paard!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 Vandaag net mijn verjaardag, trekt dat niet wonderbaar. Al mijn vrienden en vriendinnen staan met cadeautjes klaar. Ja, je merkt op je verjaar wat echte vrienden zijn.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 Schoon, oh mama, stom Van woede met schuim op haar mond Met volk en tang voor me klaar Maar ik zong tot haar Ik heb vandaag net mijn verjaardag Treft dat niet wonderbaar Al mijn vrienden en vriendinnen met cadeautjes klaar Ja, je merkt op je verjaren wat echte vrienden zijn Want dan is het zo gezellig met zijn Zo knusjes en fijn Met vrouwtjes en wijn Daarom zorg ik als ik enigszins ken Dat ik iedere week jarig ben <lacht> Nou, ik ga een van maken hoor. <laughs> lollige dag is ook een kalder waard. <laughs> ja, je merkt op je verjaardag wat echte vrienden zijn. Want dan is het toch gezellig festijn. Dokken, netjes en. Nee, dit moet je meemaken, zeg zo'n verjaardag. <laughs>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 is Johnny Jordaan, pseudoniem van Johannes Hendrikus van Muschel... geboren in Amsterdam op 7 februari 1924... en al daar overleden op 8 januari 1989... was een Nederlands zanger en vertolger van het levenslied. Hij is bekend geworden door zijn liederen over Amsterdam... en in het bijzonder over de Amsterdamse Jordaan natuurlijk. Je hoort hem nu, Johnny Jordaan, de Jordaan in de hemel... Amsterdam In De waar ik ben. en als kind heb gespeeld, waar ik alles. not this <laughs> ZANG so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 en daarvoor Willy Derby met Doe aan den opbouw mee. Zie je hem Zandvoort Lokaal omroep vanuit, uh, vanuit de badplaats Zandvoort. Ja, de badplaats is het al uh, volgens mij mijn hele leven lang. En daarvoor ook nog, ik ben 44, dus uh, ja, heel lang uh, is het al, de badplaats natuurlijk. Soms wordt het de Amsterdam Beach genoemd. Maar uh, ja, laten we eerlijk zijn: het is gewoon uh, de badplaats Zandvoort aan de zee. Of aan den zee, zoals men het vroeger zei. En als u het programma denkt van: uh, ik heb een stukje gemist. aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 s middags gaan we dit programma nogmaals herhalen voor de liefhebber. De volgende artiest is Peter van Os. U hoort hem met de Jong. Mensen wij beiden zijn de Jong. Maar niets is minder waar. Wij weten van elkaar dat wij de samen door het leven zullen gaan. Wat men van onze liefdes zegt, wordt. Mom, a dog the the song. Oh, yeah. Mij zelf verbaasd, maar het duurt niet lang meer. Of men hoort het her en der, zelfs in de interdeeën en een ver die is niet wonder schoon. Die warme volle toon, en let op de allure van mijn ambouchure op de plastic, gewoon zo met de jong. En de volgende artiest uh, heette officieel modest, heette officieel modest, Hippolyte Johanna Schoepen, geboren in Boom op 16 mei 1925, en overleden in Turnhout op 17 mei 2010, was in België en Nederland bekend als uh, Bobbia Schoepen, en deze artiestenaam nam hij aan in 1945 en is afgeleid van het Zuid-Afrikaanse liedje Bobbia Klim die Berg. Bombia groep was officieel Vlaamse zanger, moet ik zeggen. Niet Frans, maar. Vlaamse zanger, gitarist, entertainer, acteur en uh, kunstfluiter. Hij was een ondernemend en veelzijdig artiest. met gevoel voor de markt en gericht op amusement. Hij doste zich vaak uit, als een, uh, vaak uit als een cowboy en bezong volkse thema's. Veel in een uh, aan de country- en western-traditie ontleende stijl. In de jaren 50 en 60 was hij bekend in Vlaanderen en grootte hij ook internationale bekendheid. In de decennia daarna gold uh, hij vooral als oprichter van een entertainer in het naar hem vernoemde pretpark Bobinjaaland. Wat nog steeds uh, volgens mij bestaat, of hij er tegen geweest toen nog een hele kleine jongen was. U hoort hem nu, Bobby aan schroepen met Ik ben boos op de maan. Ik ben boos op de maan aan de En boos op de maan, aan de hemel. Want zij treurt niet als ik doe om jou, maar zij strekt.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 De groep, van mijn tante, de groep, van mijn tante. Die zampe, ze is een plezante. Ze lijkt op de zee Ze heet maar ze eet Wat is daarom dat ik erger zie Ze gaat naar bed met wat redt van denke. Ben met mijn tante dame in mijn schik Zij is bekend, ja meer bekend dan ik. Loop ik op straat of zit ik in een trein? Roept daar iedere man of vrouw, hoe gaat het met je tante nou? En ik zie dan, lachen in de De groeten van mijn tante, de groeten van mijn tante. die is een plezante, ze lijkt op door de zee. Ze heet Maria, ze eet voor Is daarom dat ik haar zie. Ze gaat naar bed, weg. Van den Game. Kan het is wierig en dat maakt me woest. Laatst komt kij een zak met drog voor de hoest. Deer ik het in den elke weer van slapen naar. Maar buiten ben en zorg dat je verkogen bent Zonder al die trok is dat verbruikt De groete van mijn tante, de groete van mijn tante Die zonklezante, die lijkt op door de steen Ze Marie, is heet voor drie is dus daarom dat ik haar Ze gaat naar bed, maar het uit, maar ben Ik zat op een bankje in een mooi plansoen Een meisje te kussen, zoals te vele doen toen kwam naar agent die het hetzelfde aan. Lachen, zei hij, van een vriend, vriend dat is, dat weet ik niet. Maar je tante is het zeker niet. De groepen van mijn tante, de groepen van mijn tante, het is een plezante, op door het. De groep het. De groep van mijn De dat vriend, is mijn oomst pyjama uit de raam gegooid. dat was mijn oom verslist naar de zin. ook had mijn oom ik kwaad. M'n pyjama lacht op na. en hij bellet, dat er ook nog in. De groeten van mijn tante, de groeten van mijn tante, is m'n tante, ze leeft toch De van mijn tante. U hoort de muziek van Willy Vervoort... met de groeten van mijn tante en daarvoor de Willy Derby met Als ik groot ben lieve moeder en tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard als u het gemist heeft, aanstaande zaterdag tussen 1 en 2, smiddags gaan we het programma nogmaals herhalen. En uiteraard volgende week dinsdag ben ik er weer met een lekker bakje koffie tussen 11 en 12. Ik wens u nog een hele fijne week. Nog een paar stukjes muziek te gaan. Zometeen nog uh, Han Hollander met zwemlied. Maar eerst die trio Reis met Maandje Boven Havana. Ik zeg uh, misschien tot volgende week. Anders tot ziens. Maandje Boven Havana. naar jou en naar mij. Maandje Boven Havana. The the throne. The...